Pastoor Norbert van der Sluis uit Liemde wordt de komende twee weekenden op last van het bisdom vervangen. Hij is in opspraak gekomen omdat hij de uitvaartdienst weigerde te leiden van een parochielid dat had gekozen voor euthanasie. Hij weigerde ook zijn kerkgebouw ter beschikking te stellen voor een uitvaart onder leiding van een andere pastoor. En dat leidde tot woede bij veel parochianen en het kerkbestuur in Liemde.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 Het weer dus verspreidt over het land regen- en onweersbuien En dan vooral het noorden en oosten met hagel en zware windstoten. Temperatuur 20 graden tot 25 graden in het oosten. Dan morgen veel buien en met 19 graden een stuk koeler. Zondag meer kans op zon. AMB verkeersinformatie. In heel Nederland staan er 34 files, 135 kilometer bij elkaar opgeteld. Het gros daarvan staat in de regio Utrecht en bij Arnhem, maar ook bij Rotterdam loopt het goed vast. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laar en Bunschoten 8 en de A2 bij Eindhoven. Uh, vanuit Maastricht staat tussen Marhezen en het knooppunt Leen der Heide 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel. 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn eraf gekruist. Moet je vanuit Rotterdam naar Gorkum. volgt dan eerst nog even de A16 naar Breda. En net na de Moedijkbrug kies je voor de A59 langs Oosterhout. A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen Meer en Knopend Galder 6 kilometer de werkzaamheden. En bij Rotterdam is er op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda een auto met aanhanger geschaard. Tussen het Knopend Ketelplein en Schiedam staat het vast over 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Vertraging op het spoor. Tussen Arnhem en Zevenaar rijden er geen treinen door een misselstoring. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug bij vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met Midden-Oostenkenner Thomas Laudon over de verminking van de Syrische cartoonist Ali Farsad. En voor het afsluitende journalistenpanel zijn al aangeschoven... Margit van der Linden, hoofdredacteur van Opzij... en Paul van Gessel, hoofdredacteur van PNR. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AfroVML. Mail ons, vrijdagmiddag afro.nl. Of bekijk ons, afro.nl slash In Syrië werd deze week de internationaal bekende cartoonist Ali Farzad... langdurig in elkaar geslagen en zijn handen werden gebroken. De Syrische veiligheidsdiensten zouden achter de actie zitten. Hier Midden-Oosten correspondent, ex-Midden-Oosten correspondent voor de NOS, Thomas Laudon. En ook uh, ja, eigenaar of initiatiefnemer van uh, de Cartoon Movement, een website waar allerlei cartoonisten hun werk op, uh, op publiceren. Uh, hoe bekend was jij met Ali Farsad? Ja, we kenden hem wel. Hij is alleen jammer genoeg uh, geen lid van, uh, van ons netwerk. Uh, we hebben er nu ongeveer 100 in, in de hele wereld, cartoonisten die zich daarbij aangesloten hebben. En de gedachte erachter is. Dat ze als een community werken aan, aan verschillende onderwerpen. Aan de ene kant, de journalistieke gedachte is dat je daardoor dingen van verschillende kanten kunt belichten. En uh, juist in deze context is ook de gedachte dat door dingen samen te doen, je, je wat sterker bent. En je, je, je toch een vorm van bescherming uh, daaruit kunt punten. Werkt dat zo? Uh, we hebben het in één geval meegemaakt in Egypte dat het zo heeft gewerkt, ja. Dat was met onze cartoonist Sherif Arafa. Die uh, met samengeknepen billen steeds uh, directere cartoons uh, publiceerde bij ons op de website over, uh, over Mubarak. Nadat hij dat uh, nog nooit had kunnen doen. En, um, dat is voor de duidelijkheid nog voor de val, neem ik voor de, voor ja. De, ja, toen de, toen de revolutie zeg maar, zeg maar, zich ontwikkelde. En um, wat er gebeurde was dat uh, de cartoons uh, werden gebruikt door mensen die ons volgen en hem volgen als profielfotootje, dus als avatar uh, bij hun, uh, bij hun uh, sociale media uh, Facebook. Accounts, Facebook en Twitter. En daarmee gaven ze eigenlijk aan dat ze hem steunden... Dat ze, hem, uh, dat ze solidair waren met hem. En precies datzelfde is nu aan het gebeuren met deze Syrische cartoonist. Uh, de foto's van deze man uh, zoals hij nu is, dus verminkt en mishandeld... die worden nu door heel veel mensen gebruikt uh, als, als avatar. Ja. Waarom was hij blijkbaar zo bedreigend uh, voor het regime? Ja, het is een man die, die al jarenlang uh, in Syrië cartoons tekent... en, en eigenlijk uh, niet echt een blad voor de mond neemt. Hij heeft, opvallend genoeg heeft hij zelf, toen, toen uh, Bashar al-Assad uh, in, in Syrië het roer overnam... heeft hij een tijdje lang een, een, een, een satirisch magazine mogen publiceren. Uh, dus dat is, dat is eigenlijk heel raar, maar dat is, wel, dat is wel gestorven, dat magazine... omdat het uiteindelijk te zeer gecensureerd werd... en, uh, en uh, ook aan geldgebrek ten onder is gegaan. Maar hij ging, hij ging steeds, uh, steeds heftigere dingen over hem maken. Een van de cartoons die hij tekende was... Uh... Assad die met zijn koffertje in zijn hand uh, achter een auto aanrende uh, waar Gaddafi in zat uh, en die, die, die probeerde weg te komen. En, uh, dat soort cartoons zijn natuurlijk, uh, ja, zijn natuurlijk echt uh, voor zo'n regime uh, heel erg hard. Maar ze ook en, heel uh, persoonlijk. Uh, de, de, de, hij, bedoel, hij viel ook de, ja, de leiders, zeg maar, zelf hij, als persona? Hij, hij tekende de leider, ja. En ah. dat, dat is natuurlijk, uh, ja, in Syrië is dat natuurlijk heel heftig. Ik bedoel, als je zelf uh, voor deze opstanden door Syrië reed, dan was het natuurlijk. Uh, praten over politiek, was al een probleem. Wat en, staan, uh, tekenen. Ja, en, en de foto's in iedere taxi, dat was uh, de vader van Assad. Assad zelf en zijn broer. En uh, nou ja, goed, als je hem dan tekent uh, als lafaard die op de vlucht slaat. Uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk nogal wat. En dat was niet de eerste keer. Dat heeft hij al, uh, al een heleboel keer gedaan. En hij is nu gruwelijk mishandeld als je die foto's ziet. Zijn handen zijn gebroken. Wat, wat voor impact heeft dat op, op de cartoonisten die bij jullie uh, zijn aangesloten? Uh, nou ja, er is natuurlijk bij ons uh, sowieso een, een gevoel van... Uh, ja, dat, dat dit inderdaad dus weer is gebeurd. Het is, is, is, is, is, is een ongelooflijke schok. Ook voor de mensen... Uh, we hebben in Zimbabwe bijvoorbeeld een cartoonist... die ook zegt van ja... Ik moet, ik moet blijven tekenen. Ik kan mijn mond niet houden. Ik kan niet blijven zitten en kijken hoe, hoe in dit land uh, we langzamerhand toegaan... naar een situatie waarin er alleen nog maar staatsinformatie is. Maar tegelijkertijd realiseren al die mensen zich op dit moment nog maar eens eens te meer... wat voor een enorm risico ze nemen. En wij moeten ons realiseren dat dit soort mensen in onze steun ongelooflijk verdienen. Zie je dat ze voorzichtiger worden of juist niet? Uh, nee, dat zie ik niet. Uh, ik denk ook niet dat het zo werkt. Uh, ik, denk, ik denk eerder dat, uh, dat een heleboel van die cartoonisten... het juist ook zien als een aanmoediging. En als een, uh, want wat op een andere manier vertaald blijkt dus deze man de spijker op zijn kop geslagen te hebben. Uh, en ik denk dat heel veel cartoonisten er ook zo over denken. Van, uh, ja, we, we, als we nu stoppen, dan laten we eigenlijk zo iemand in de steek. Krijgen, en, uh, krijgen jullie veel, veel aanbod uit Syrië uh, van cartoons? Helaas heel weinig. En, uh, we, hebben wel, we hebben wel een aantal cartoonisten in, in, in, in landen... waar, uh, waar het uh, heftig is om cartoonist te zijn... Uh, Zoals? Syrië, nou ja, Zimbabwe bijvoorbeeld uh, is, vind ik een heel mooi voorbeeld. Egypte voor de revolutie is een, is, een, is een hele mooie. Maar ook uit Marokko waar je toch ook veel minder macht in zou, zou denken. Uh, en een aantal mensen in andere gebieden waar je, waar, ja, waar je gewoon best van schrikt uh, wat daar mag. Mensen uit Marokko bieden het jullie aan omdat ze het in Marokko zelf niet kwijt kunnen? Nou, dat zijn mensen, mensen die voor ons werken. Die gaan door, een, uh, door een, uh, een, een, een, een selectieproces heen. Er moet wel echt een kwaliteit in zitten. Er moeten wel echt hele goede politieke cartoonisten zijn. En uh, die bieden zich aan bij ons. En, dan gaan ze... en omdat je zegt, er mag daar ook veel minder dan we denken? Ja, nee, die, die bieden inderdaad werk aan uh, vaak dat ze daar niet gepubliceerd krijgen. Ja, dat klopt. Ja. Het is, uh, de... En Libië? Libië, daar hebben we wel heel veel cartoons over. Maar ook inderdaad geen cartoonisten Uit vandaan. Uit Libië? Nee. Merk je verschil uh, ja, voor en na de omwenteling? Voor en na de Arabische lente, zoals het dan genoemd wordt? Ja, je merkt wel dat, uh, dat uh, er een aantal cartoonisten... met name dus in Egypte echt, echt de vrije hand ook echt hebben genomen. En uh, als je kijkt ook wat de ontwikkeling is met de persvrijheid in Egypte... dan is daar ook heel veel gebeurd. De, de, van, van flyers die op straat uitgedeeld mogen worden met inhoud... die vroeger ondenkbaar was... tot inderdaad cartoonisten die gewoon echt hun gang gaan en nieuwe media die ontstaan, er gebeurt, er gebeurt van alles en nog wat. Alleen de staatsmedia zijn nog steeds uh, heel sterk gecontroleerd. Maar op dit moment is, is daar wel heel veel meer mogelijk. En die vrijheid wordt ook echt genomen door heel veel mensen. De een doet dat wat professioneler dan de ander. Uh, maar dat is, wel, uh, dat is wel heel duidelijk vo voelbaar en zichtbaar daar. Ben je wat dat betreft optimistisch over hoe het nu verder gaat in die landen? Nee. <lacht> Kijk, het is natuurlijk uh, de, de Arabische lente, blijven we het vrolijk noemen... Um, maar ja, er is nog altijd niet een definitief alternatief... voor welk van die situaties dan ook. En uh, we moeten afwachten wat het alternatief gaat worden. En het zijn geen landen um, ja, waar, waar, waar zomaar even 1, 2, 3... een volledig vrije samenleving... Uh, waar al dit soort dingen vanzelfsprekend worden, worden, worden uh, geëerbiedigd uh, zal ontstaan. Ik denk dat er nog wel wat water door de Rijn moet... Ja, omdat je zegt, je ziet zijn. al dat er veel meer kan... en dat je veel meer uh, uh, krijgt nee, uit ja, die landen. op dit moment. Ja, op dit moment kan dat. En uh, het is afwachten hoe zich dat ontwikkelt... en of dat over een jaar nog steeds zo is. En, of over twee jaar of over tien jaar. Dat, uh, ja. Paul van Gessel, uh, Margriet van der Linden... optimistischer dan Thomas Laudon... als het gaat over de, ja, de toekomst... en de mogelijk meer vrijheid in de, in de landen van de Arabische lente? Nee. Ook niet? Nou ja, je moet optimistisch zijn. Ik bedoel, alleen, we moeten ook niet tegelijkertijd ongeduldig gaan worden. Hoe lang is het nou geleden dat we die Arabische lente zagen ontstaan? Uh, het is in januari allemaal begonnen in Tunesië. Dus, uh, en nu zijn er al wat omwentelingen. We zoeken nog een nou, man. dit is wel leuk. Dus je moet wel, wel enige tijd gunnen aan een hele generatie... die nog nooit een democratie heeft gekend om een enig... En dit groeit van onderop, hè. Dat alles groeit trouwens van onderop. Maar zo'n cartoonist die van binnenuit langzamerhand de, de hand neemt, zeg maar... Als ze niet gebroken worden, dan uh, zijn dat toch wel signalen dat er toch een soort van sfeer begint te ontstaan in... Een entiteit die we voorheen alleen maar als dictaturen kenden. Dus... Het, het, het wordt beter, denk je, alleen we zijn te ja, ongeduldig. Stapje. Ja, wij westerlingen zijn ongeduldig, denk ik. Ik denk dat ze daar misschien wat als een grote zegening al ervaren. Dat ik ze... denk dat, dat er twee dingen zijn. Ik bedoel, het optimisme van Paul delen we allemaal. Want dat is de enige weg. Nou, je, hoopt, hoopt je hoopt dat het beter dat wordt. Dat Paul gelijk heeft. Alleen, wat is de feitelijke situatie? En, en wat is je inschatting van die situatie voor de toekomst? En die is wat jouw. En betreft En daarvan zonder. denk ik dat die niet zo rooskleurig is. Wij gaan binnenkort met Opzij een uh, reportage... Publiceren over vrouwen in Tunesië. Tunesië van voor uh, de omwenteling was nog niet eens zo slecht voor vrouwen. Nu blijkt, uh, na de omwenteling, dat de situatie is verslechterd voor ze. Verslechterd? Verslechterd. Egypte, uh, daar proberen ze nu uh, tot een vorm van democratie uh, te komen. De positie van vrouwen in dat land ziet er ook niet goed uit. Libië, nou, ik denk precies hetzelfde. Ja. Vandaar wat zonder... Maar misschien zondere... vindt Paul dat niet erg. Vind ik, dat vind ik, dat, dat, nou ja, dan nou ga je weer dingen in de mond leggen. Nee, kijk, we ja, hebben van de week hebben praten? we ook meegemaakt... van wat kunnen wij nou betekenen bijvoorbeeld voor die landen... zoals Libië als definitief die man geweken is... en zo'n overgangsregering komt. En dan komt er vanuit Nederland, vanuit Pechtel bijvoorbeeld... komt er allemaal van, ja, we moeten adviseren. Hè. Dat is het beste wat we kunnen doen. Ja. Adviseren om een grondwet te maken. Adviseren om bijvoorbeeld de luchthaven beter te laten... Maar wat zouden we dan moeten doen? Maar wat we volgens mij niet moeten gaan doen... is onze normen al heel snel gaan opleggen. En bijvoorbeeld gaan adviseren... dat ze daar heel snel het homohuwelijk moeten gaan lopen. In gaan introduceren. En jij, jij en vond, vond, je het vond mij is een, een beetje bizar. Die knik van, ja, je herkent dat. Niet, ja, niet, maar niet. Ik, vind, ik vind het homohuwelijk vind ik, vind ik al een ongelofelijke stap te ver. eigenlijk. Ik vind dat het homohuwelijk wat we, wat we, als term ja, wat, sowieso uh, uh, ook belachelijk. Het is van het huwelijk dat uh, is opengesteld voor twee mannen ja, of twee zo, vrouwen. Wat we sowieso niet moeten doen, is, is adviseren hoe ze daar kunnen implementeren wat bij ons werkt. Wat we moeten bekijken, met z'n allen, is die dingen die in die landen bestaan, die wel werken, die zijn er. beetje eens met ongelooflijk Zijn we hier toch ja, we zijn maar wij kunnen wel adviseren bijvoorbeeld hoe je een goede grondwet uh, schrijft. Dat doen wij ook met die oude Sovjetstaat. We, we hebben een hele juridische cultuur in dit land. We ja. zitten niet voor niks met al die hoofdcentra zeg maar, van het internationaal juridische wereldje. Maar dat moet je niet allemaal aan plein publiek doen voor de bühne. Dat moet je Echt onder water doen, maar wel adviseren in de zin van... maak het steviger, fundamenteler. Er moet eerst nog even iets aan, de, aan de, gaars op de chaos... op de meeste plekken in die landen gedaan worden. We gaan zo direct doorpraten. Ook vooral over de verslaghebbing op dit moment eh, uit die landen. En natuurlijk ook over ons vorstenhuis. Nadat we weer naar vorstelijke muziek van Danny Vera hebben geluisterd. Dankjewel. We To black. Het journalistenpanel met Margriet van der Linden, hoofdredacteur. Opzij, Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR. En ook nog aan tafel Thomas Laudon van de Cartoon Movement. U kunt reageren via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl. Of twitteren, hashtag AfroVML. We gaan het uh, hebben als we eraan toekomen allemaal over de monarchie. Over Dominique Strauss-Kaan. Maar om te beginnen eventjes een kort rondje... wat jullie, behalve Libië en dit soort onderwerpen zelf, opviel afgelopen week. Uh, Margriet. Angela Merkel is de machtigste vrouw ter wereld... volgens Forbes, Amerikaans blad. En daarmee heeft ze Michelle Obama, die dat vorig jaar was... van de eerste plaats, teruggestoten. Ja, hoewel er ook vandaag uit uh, haar eigen gelederen kritiek Kool. op haar was. Haar politieke vader, Helmut Kohl, heeft gezegd... Uh, dat ze de eurocrisis en zeker ook het belang van Duitsland... en uh, hoe zij als... Uh, nou ja, Angela Merkel dit hanteert, dat dat allemaal beter zou ja. moeten. Nou, maar ja, ik, is... ik, zou, ik zou ook niet weten wie de machtiger is op dit ogenblik eigenlijk als vrouw. Nou, ik denk uh, op de tweede plaats staat uh, Hillary Clinton... en dat hmm. is ook een zeer ja. machtige vrouw. Ja. En dat uh, had even goed gekund. Hmm. Op 22 Michelle uh, Beckman. Michelle Beckman? De republikeinse uh, kandidaat. Dat is vrij hoog. Dat is vrij, vond ik ook. En pas op 34 of zo Sarah Palin. Dus die vrouw is inmiddels al waar wat... Waar sta in... jij? Ja, 101. Ze oh, ging maar tot 100. Oh. Paul van Gessel. Nieuws deze week. Nou ja, belangrijk is natuurlijk dat Steve Jobs weggaat. we het over machtige mensen hebben. Die hebben nou niet echt de macht in de klassieke zin van het woord. Maar wat hebben die uh, eigenlijk ons bestaan op zijn kop gezet... met allerlei nieuwe, het nieuwe denken. Zij, zij hebben, heeft ook als mantra, wij, wij geloven in anders denken... Dat vind ik een mooi mantra. Gaat het bedrijf uh, het redden zonder Steve Jobs? Ja, niemand is onvervangbaar. Mm. We hebben hier ook Apple producten op tafel. Uh, Thomas Laudon, iets opgevallen deze week waar je zegt... God. Of? Ja, ik ben natuurlijk een beetje Dus Wat mij toch echt wel heel erg fascineert is... zijn die zoontjes uh, Gaddafi nou wel of niet gevangen geweest? En, dat, mm. uh, en hoe zijn ze daar weer weggekomen? Ik denk dat misschien helemaal verzonnen is dat überhaupt... Ja, ik heb geen idee. Het is, uh, ik vind het wel grappig dat allerlei mensen dat ook officieel hebben aangekondigd... en ook niet de eerste de beste instanties. <lacht> en uh, ondertussen staat het zoontje weer zwaaiend... Uh, uh, de mensen te ja, worden. Hij beweerde dat hij geld had uh, gegeven hè, aan de rellen. Nee, ik, uh, rebellen. Ik vind het fascinerend om, te, om ooit te ontdekken wat Sowieso daar... Sowieso een krankzinnige situatie daar. Uh, dan zijn ze weer heel dicht bij het gebouw waar hij zou zitten. En uh, is bijna de, de, de hele wereld bereid om een statement te, te geven. En dan is hij weer in, in geen velden of wegen te bekennen. Ondertussen vliegen de kogels hier om de oren. Dus het gaat over de journalistiek. Ja. Uh, daar aanwezig uh, petje af. Ja, Bedoel, als we het hebben over poten in de klei, dan is dat het wel. Nou ja, heel vaak is er natuurlijk uh, uh, kritiek ook op, op de verslaggeving. Met name dan om het feit dat we er niet zijn of dat we te weinig vertegenwoordigd zijn, of ja. dat we niet voldoende horen. Dit keer zijn we, je zou kunnen zeggen... Oververtegenwoordigd? Nou ja, nou ja, in ieder geval verwend, want er zitten zowel van de publieke omroep... als van RTL, als van de wereldomroep, allemaal ja, Jan, mensen... De publieke omroep gaat niet voor RTL werken, dus die sturen hun <laughs> eigen verslaggevers. Ja. Ja. Dat was, uh, dat, zo, zo gaat het natuurlijk altijd. Als we eerst zeggen, het is te weinig, kreeg je nu ineens deze week geluiden... ook op deze zender, gisteren op lunch, NCHV. Uh, ja, misschien is het al te veel en het levert eigenlijk niet veel informatie op. Nou, ik weet het ja. niet. Het is gewoon volgens mij Nederlands zeurland uh, uh, op zijn best. Kun je oververtegenwoordigd zijn in een land dat in revolutie zit... waar een burgeroorlog dreigt, waar een machtswisseling gaande is... waar het heel moeilijk is om aan informatie te komen. Dus wij als publiek, als consumerend publiek, moeten het van bouwsteentjes hebben. Het is nooit goed als we embedded meegaan naar Afghanistan... dan worden we gestuurd door het leger, hm. dat is halve informatie. Dan gaat Arnold Karskes dus niet embedded en dan is hij onbetrouwbaar. Hm. Uh, uh, kun je het ooit goed doen, denk ik, in dat opzicht? Ga met z'n allen en weet wel waar je mee bezig bent. Thomas Louder, ooit in zo'n situatie gezeten? Ja, regelmatig, uh, jarenlang in Irak in Afghanistan. Het is natuurlijk ook heel vaak een kwestie van toegang. Ik, bedoel, uh, ik heb ooit de mazzel gehad dat ik uh, de eerste in Afghanistan was en toen de Taliban weg was uit een deel daar, van dat land. Dat was puur omdat ik toevallig uit Iran kwam. En de, de grens tussen Afghanistan en Iran was open en de alle andere grenzen waren niet open. En ja, dan kun je heel hard piepen en zeuren en mouwen. Want dat is inderdaad Holland-Zeurland, ben ik helemaal met je eens uh, over te weinig of te veel. Je komt erin of je komt er niet in. En op dit moment is het een heel aantal journalisten gelukkig gelukt om, om, om er wel te komen. Want het is een gigantisch verhaal wat zich daar afspeelt. En ik ben ontzettend blij dat er zoveel mensen daar zijn. En ik, wat jij ook zegt kan ik alleen maar beamen. Grote bewondering en heel veel respect voor de mensen die daar uh, onder die omstandigheden hun werk ja, doen. Tegelijkertijd, uh, je, je zei het al een beetje, uh, wat is er nou wel of niet gebeurd, bijvoorbeeld met die zone van Gaddafi. Maar dat geldt natuurlijk voor het hele verhaal. Lex Runderkamp van de NOS stond op een gegeven moment op een dak. werd gevraagd: Weet jij waar Gaddafi zit? En die verzuchtte ja, toen: Nou ja, ik sta ja, hier in het licht ja, midden in de nacht. Ik ben doelwit, zal ik daar nu maar stoppen? Ja, maar wat is dat voor vraag? Ja. Ja. Nou ja. Er, ja? Ja, ik, ik weet het, ik weet het, maar ik zeg het niet <laughs> <laughs> nou, dat is, dat is, Als je daar staat is dat wel een onwaarschijnlijk ergeniswekkende vraag ja. Heel, uh, het is, uh, Je hebt 120 seconden, hè, want dat, dat is ook mijn ervaring altijd Van god Thomas je hebt 120 seconden, vraag 1 is uh, vertel eens hoe is het in Irak Dat heb ik een keer gehad nou, heb, je, heb je een encyclopedietje voor me? Maar als je daar dan staat, en je bent door al die uh, toestanden heen gegaan, en inderdaad uh, Hans-Jaap Melissen is het levend bewijs dat je gewoon doelwit bent, uh, en dan krijg je zo'n vraag om je oren. Want Hans-Jaap Melissen werd ook beschoten, die werd de beschoten, grenaten ja, vlogen langzaam ja, ja. heen. Maar bevestigt dat toch niet dat je in zo'n waanzinnig chaotische situatie, levensgevaarlijk, ook heel weinig kunt? Als nee, heen. het bevestigt dat vanuit Nederland vaak zo'n ongelooflijk weinig begrip is van de omstandigheden waarin die mensen moeten werken die daar, die daar zijn. En dat, dat heb ik ook heel vaak meegemaakt. Dat, dat ze Echt, dat er echt op de redacties uh, ja, niet goed begrepen wordt... hoe heftig het is om, uh, om, om daar te zijn en om daar te moeten werken. En, uh wat het van je vergt om, uh, om je kop erbij te houden onder die omstandigheden. Dat is meer het probleem dan het feit dat die verslaggevers er zitten... en proberen hun werk te doen. Ja, ik denk, ja, dat, okay. ik denk dat het goed zou zijn als meer mensen die ervaring zouden hebben... voordat ze met die verslaggevers in gesprek gaan. Mm. Okay. Even, even aandacht dan voor een kleine revolutie uh, aan PvdA-zijde. Want die partij worstelt al jaren met ons koningshuis, letterlijk en figuurlijk. En er is nu een rapport verschenen uh, waarin ze zeggen... Uh, de nieuwe koning moet minder macht, Willem-Alexander, koning IV. Geen voorzitter meer van de Raad van State en geen rol bij de kabinetsformatie. Magiet? Ja, jij noemt het een kleine revolutie. Nou ja, het heeft maar, even geduurd voordat ze met een Volgens mij hebben ze uh, meneer Van den Berg uh, huiswerk laten doen... en die heeft het allemaal onderzocht voor de partij. Maanden geleden zijn ze dat uh, gestart. Hij is eruit. Dit uh, zijn de resultaten. En dat is een inperking van de macht van uh, de toekomstige koning. Alleen... Volgens mij is het, is het, is het nog niet zoveel. Want hij zit nog wel aan tafel en is lid van de hij regering. Hij blijft lid van de regering. En dat is nou precies ja. de politieke situatie. Ja. En, de PV en de PVV wil dat hij helemaal uit de regering stapt. Ja, die ik ga komen al, volgende ik week al in met de, de Rijvorm, want ik neem aan dat dit pas geïntroduceerd gaat worden... bij de komst van Willem-Alexander. Ja. Um, en uh, er is voor geen enkel plan wat er nu, ook nu op dit moment gelanceerd wordt... een tweederde meerderheid in welke kamer dan ook te vinden. Dus ook dit, net als het net over die... Uh, het is een beetje een non-discussie. Ja. Ja. Mooie plannen, maar het gaat er niet van komen? Bedoel nee, het je? gaat er natuurlijk niet van komen. En uh, iedereen kan het wel roepen. En tegelijkertijd, je weet gewoon wat er voor nodig is in de grond. De tweederde meerderheid. En elk plan opperen in elke variant heeft niet zoveel zin... als je daar nooit aan gaat komen. Dus uh, het is een luxe discussie voor ons op dit moment. Nou ja, dat zal uh, de, de vruchten bij de Partij van de Arbeid... over dit rapport wellicht enigszins stemperen. <tie tie> Zo direct ja. het Radio 1-journaal werd oh, oh, versloten. Waar gaan jullie het over hebben? Ik begrijp dat we het over non-discussies gaan hebben. We gaan het ook over het Koningshuis en de Partij van de Arbeid hebben. Maar we hebben het verder ook over het noodweer in het land. De bomaanslag in Nigerië... We hebben contact met Hans-Jaap Meles. Het ging er bij jullie ook net al eventjes over. En de cijfers van ABN Amro. En alles wat er omheen hangt. De ontslagen en dergelijke. Dat is ook een onderwerp wat aan bod komt. Zodanig in het Radio-Instionaal, Jan. Magiet van der Linden, Paul Veresse, van Gessel, Thomas Laudon. Alle drie, dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Dit was vrijdagmiddag live. Veel precies zo direct bij het Radio-Instionaal. Avro. De Tand des Tijds. Een radiotekening. Ja, hallo hier, Radio Vreugdevuur. We staan hier met een kaasperinnetje op het plein van de Bab al Assisia. Naast mij staat de overbekende gouden vuist... en we hebben de straaljager die in de vuist gestoken zit... bedekt onder honderden plakjes kaas... zodat de dappere rebellen hier kaas uit het vuistje kunnen soldaat maken. Hoor ik daar vreugdevuur? Nee, dat is een sluipschutter. Hoe weet je dat? Hij schiet gaten in de kaas en hij sluipt daarbij. Is het een huurling? Het zijn allemaal collega's. We zien nu Arnold Burstus met een Kalasnikov Jan Eikelbom besluipen. Hoe weet je dat zij het zijn? Nou, Arnold die verraadt zichzelf door die mislukte tulband op zijn knijter. En Jan Eikelbom heeft onmiskenbaar een omgekeerde jacuzzi van de kolonel op zijn hersenpan geplant. Met de blokletters TV erop getypept. Oei, nu valt Lex je binnen rund als je met Furix kan van een donker dak op handschap je... wat, wat gebeurt er nu? Dat is vrouw Handje, die is van niet. Het is toch niet Martina Bijltjesdag? Ik ga wekken, ik ga. Ga, doe voorzichtig hè? Ik ga wekken. Voorzicht, voorzichtig doen. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Amw ah, verkeersinformatie. 40 files, 160 kilometer bij elkaar opgeteld. Het gros daarvan staat nog steeds rondom Utrecht en bij Arnhem. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Bunschoten 8. En op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Budel en Knoopend Heide 10 kilometer. Er heeft daar een kapotte vrachtwagen gestaan, maar die is weg. Ook op de A2 maar dan naar Maastricht. 6 kilometer tussen Maastricht-Haken Airport en Maastricht. En op de A12 bij Utrecht richting Arnhem. 9 kilometer tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen. Werkzaamheden op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda tussen de grensovergang. En het knooppunt Galden bij Breda staat 5 kilometer. En op de A50 Arnhem-Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk 11. Er is ook vertraging op het spoor tussen Arnhem en Zevenaar. Daar rijden geen treinen door een wisselstoring. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.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 Een hele middag. Het is vrijdag 26 augustus. Noodweer boven Nederland. Donder en bliksem. Wat doet een bestuurder als hij iets niet mag? Nou, dan wordt het gedoogd. U hoorde het zo net over de EEM-centrale. Straks meer details. Een grote bomaanslag in Nigeria. We houden u op de hoogte van de situatie in Libië. De cijfers van ABN AMRO, de finale van Edith Bos. Dat en nog heel veel meer in het Radio 1-journaal. De bouw van die omstreden kolencentrale van RWE Essent in de Eemshaven die kan gewoon doorgaan. Twee dagen geleden vernietigde de Raad van State de natuurbeschermingsvergunning, maar de provincie Groningen legt geen bouwstop op. even Rienkamer legt de Groningers gedeputeerde Wiebe van der Ploeg uit waarom de provincie de wet in dit geval niet handhaaft. Nou, Laten we eerst vaststellen dat de Raad van State de uh, natuurbeschermingswetvergunning heeft uh, vernietigd. Maar met uh, zulke argumenten en redenen dat wij denken dat wij daar een uh, goed antwoord op hebben. Dat is dus reparabel. En uh, dat betekent dat uh, die vergunningverlening, uh, dat we geen goede reden hebben om die vergunning en procedure uh, te stoppen en een bouwstop af te, af te kondigen. Maar goed, er ligt nu geen vergunning. Dit is illegaal. Moet je er gewoon optreden? Als ik thuis een huisje bouw wat niet klopt, dan wordt er toch ook opgetreden? Nou, ik vind het, uh, de kwalificatie illegaal op dit moment veel te zwaar. Het is twee dagen geleden dat die uitspraak is gedaan. We vinden het wel een ongewenste situatie en uh, we gaan toe naar een situatie dat dat uh, gerepareerd wordt. Nou heeft Greenpeace al aangekondigd ja, dat uh, niet handhaven door de provincie. Dat gaan we gewoon vragen om dat wel te doen. Wat doet u dan? Dan gaan wij uh, tot over tot een procedure die uh, daarvoor geëigend is. Namelijk tot een, uh, gaan we over tot het verlenen van een gedoofvergunning. Um, en uh, dan gaan we naar volgende fase feiten. Want die bouw gaat hoe dan ook door? Nou, Hoe dan ook, je moet altijd zeggen, rechter en wederdienende... je moet wel zodanig te ijs komen... dat het ook voor de rechter handhaafbaar is. En gelet op de inhoudelijke argumenten van de Raad van State... de juridische argumenten en de hiaten in informatie... denken wij met herschikking en nieuwe informatie dat dat reparabel is. Speelt ook mee dat dit een miljardenproject is? snt RWE heeft er al... 2 miljard inzitten in die centrale. Angst voor schadeclaims van die kant? Primair staat voorop dat de inhoudelijke weging van de juridische argumenten uh, de rol speelt. Dat die zijn niet zodanig zwaar dat je moet zeggen van... hé, hey, dit is een onhaalbare situatie. Dus we kunnen gewoon conform uh, de wet tot een uh, vergunning komen. Uh, en in tweede plaats, de, uh, uw vraag over schadeclaims is wat ons betreft niet aan de orde geweest. En uh, wij zijn er ook niet bang voor geweest. U heeft uh, twee dagen de uitspraak van de Raad van State bestudeerd. Uh, bent u tot de conclusie gekomen dat uh, u als provincie fouten heeft gemaakt in deze procedure? Nee. Uh, Integendeel, uh, ik denk dat het apparaat en onze adviseurs op een uitstekende manier uh, de provincie heeft bediend. Uh, dat in de eerste plaats. Uh, wat het wel is, is het een juridische zoektocht naar argumenten. Omdat het natuurlijk ook een nieuwe situatie is. Een kolencentrale is al heel lang niet meer gebouwd in, uh, in, in uh, Nederland. Mm -hmm. En er is sindsdien nieuwe wetgeving ontstaan waardoor uh, je in dit soort situaties terechtkomt. En uh, ja, je kunt uh, winnen en verliezen. Maar bij dit soort grote projecten is het niet ongebruikelijk dat je pas in tweede instantie tot een juiste vergunning komt. Ja. U bent van GroenLinks. ...partij tegen de centrales. Is het niet een beetje gek om dat nu zo te moeten verdedigen? Oh, het geeft wat dubbele gevoelens. Uh, ik ben zelf ook tegen de centrale, uh, Maar ik zit, sta hier als gedeputeerde en vanuit die functie uh, handel ik zoals ik nu doe. U zag niet een kans om toch die centrale tegen te houden? Ik heb op basis van de inhoudelijke argumenten zoals die voorliggen... ...ben ik niet tot die conclusie gekomen. Helaas. Wiebe van der Ploeg, de Groningse gedeputeerde van GroenLinks... was in gesprek met Rien Kamer. Later deze uitzending hoort u ook nog een reactie van Greenpeace. Geen rol voor het staatshoofd... bij de formatie van een nieuw kabinet of een regeringscrisis. Maar de koning blijft nog wel lid van de regering. De partij van de Arbeid presenteerde vandaag ideeën... om de monarchie te moderniseren. De bijdrage is van politiek redacteur hans Andriega. De Partij van de Arbeid is diep in het hart een Republikeinse partij... Het zal dan ook wel een speling van het lot zijn dat het juist de P van de A-premier Joop den Uyl was. die de monarchie in 1976 door de Lockheed-affaire loodste. En dat het juist Wim Kok was. die het netelige probleem van Jorge Zorgeta, de vader van prinses Maxima, oploste. En ook in het vandaag gepresenteerde rapport laat de Partij van de Arbeid de monarchie intact. Ze spreekt zelfs over een republikeinse aanvaarding van het koningschap. En zo gaat het al jaren. Veel partijen willen het koningschap rigoureus veranderen, maar als het erop aankomt gebeurt er weinig. Dat heeft alles te maken met de populariteit van de Oranjes en de nationale en verbindende rol die het Koninklijk Huis in Nederland speelt. D66 laat al jaren horen dat de positie van het staatshoofd en de relatie tussen het parlement en de Oranjes op de schop moet. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent werkte deze zomer aan haar ideeën over het Koninklijk Huis. Volgende week komt de PVV met eigen voorstellen en vandaag dus de Partij van de Arbeid. De PvdA wil de rol van het staatshoofd beperken. Een werkgroep onder leiding van de staatsrechtdeskundige Joop van den Berg stelt voor dat de koning niet langer voorzitter is van het belangrijkste adviesorgaan, de Raad van State. Dat is een belangrijk signaal dat de rol van het staatshoofd niet meer politiek is. Om dit verder te onderstrepen zou de koning geen rol meer moeten spelen... bij de formatie van een nieuw kabinet. En bij een kabinetscrisis hoeft de premier niet meer op bezoek bij het staatshoofd. Uit de eerste reacties blijkt dat er wel een meerderheid in de Kamer te vinden is... voor deze voorstellen waarvan een deel kan worden ingevoerd... zonder de grondwet te veranderen. Wel mag de koning van de Partij van de Arbeid lid blijven van de regering... En daar zit een groot verschil met PVV, SP, GroenLinks en D66... die wel willen dat de koning uit de regering gaat. Zodat het staatshoofd geen wetten meer ondertekent... en ook niet meer wekelijks een kopje thee drinkt met de premier om staatszaken door te nemen. De drang naar verandering komt voort uit het idee dat de monarchie niet meer goed past... in een moderne parlementaire democratie. En... Natuurlijk ook met de verwachting dat koningin Beatrix toch niet meer jaren zal wachten de troon over te geven aan kroonprins Willem-Alexander. Hoe de verschillende voorstellen straks ook worden uitgewerkt in de Kamer is natuurlijk niet precies te zeggen. Wel dat de kans groot is dat de arbeidsvoorwaarden van Willem-Alexander er anders uit gaan zien. Hans Andringa was dat, praatte erover door met Arthur Ringeling. Emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. En hij was in uh, 1984 was het alweer lid van de staatscommissie Biesheuvel. En die staatscommissie adviseerde het kabinet toen de tijd om onder andere de koning buiten de kabinetsformatie te houden. Goedemiddag meneer Ringeling. Goedemiddag meneer Versloot. Dan komt dat plan van de Partij van de Arbeid u bekend voor. Jazeker. Geen onbekend plan. de Partij van de arbeid. Even voorzichtig daarover. Die Partij van de arbeid, daar bestaan een heleboel verschillende opvattingen. En zeker als het over het Koningshuis gaat. Dit is pas een werkgroep die de voorstel heeft gedaan. Voor de helderheid. Dus daar is nog een heel stuk te gaan. Maar desalniettemin, dit is in overeenstemming met er ook door een grote meerderheid van de commissie. Ook van andere partijen in 1984 is voorgesteld. En wat is er toen gebeurd trouwens met uw advies? Ja, niks. Nee, dat is <laughs> kort en bondig. Ja, kort overzicht. De, de, de toenmalige minister-president heeft dat voorstel, dat was toen ze de bus, heeft dat voorstel niet uh, verder bevorderd. Nee. Uh, komt dat omdat dat politiek gevoelig was toen? Ja, natuurlijk. Ja. En, en bedenk ook even dat de wereld er 35 jaar geleden heel anders uitzag dan, dan nu. De christendemocratische partijen veel sterker, waar ook de Partij van de Arbeid veel sterker was. Uh, en nog niet allerlei verschijnselen als uh, de SP en, uh, nou ja, die en de. PVV. Allerlei... de PVV en de uh, die bestonden alle twee nog niet in het parlement in ieder geval. Nee. Um, Toen de tijd, uh, ging het vooral ook over van binnen een week na de verkiezingen uh, zou de Tweede twee, Kamer iets. Uh, twee binnen twee weken zou de Tweede Kamer een debat houden. Een formateur uh, voordragen. Waarom denkt u dat dat uh, bijvoorbeeld nu wel zou kunnen lukken? Nou, wacht even, of het, zou lukken, of het gaat lukken of niet is, heel, is een heel andere zaak dan of er nu een meerderheid zal zijn voor dat voorstel of, of niet. En dan is het bovendien een voorstel van de, de tweede Kamer, en dan moeten we nog even kijken wat er verder gebeurt met zo'n zo voorstel. Maar of partijen daartoe ook, ook daadwerkelijk in staat zijn op het moment dat het puntje bij paaltje komt, de verkiezingen zijn geweest en dat, ja, dat hangt een beetje van de omstandigheden af. Dus het is, uh, het is iets wat veel uh, wat partijen wel willen, maar waarvan de vraag is of je het ook daadwerkelijk kunt realiseren. Ja, en datzelfde geldt voor de rol van het staatshoofd in de toekomst. Ja, kijk, ik bedoel, dat is, eigenlijk is dat een, een, een, een, een toch wel belangrijk, dat is een belangrijke zaak hoor. Ik vind dat politici hun eigen vuil ook moeten knappen... en dat ze niet ervoor moeten zorgen en hun beroep moeten kunnen doen... op iemand die verder geen rol speelt in dat, in dat geheel. Dus uit een oogpunt van zeg maar even, saniteit zou ik voorstellen... om het toch maar even zelf door politici te laten doen. Ja, maar er zitten zit een aantal verschillen in. Hè? Hans had het daar net ook al over. Bijvoorbeeld de PVV wil dat uh, het staatshoofd er helemaal uitgaat. Dus dat je niet meer van die wetten krijgt van wij Beatrix... of in. De Toekomst wij uh, met de naam van uh, de nieuwe koning? Nou, dat zou voor mij allemaal mogen blijven hoor. Dat, uh, dat, <lacht> dat, ik bedoel, dat, daar zit het probleem in. Want dat kan allemaal nog in een ceremoniële koningschap uh, ook. Ik ben daar ben daarvoor geen misverstand over. Dus ik zou ook iets verder willen gaan dan de werkgroep van de Berg. Ik uh, zou ervoor zijn dat de koning inderdaad ook uit, uh, uit de En gaat. Wat, wat de commissie nu voorstelt, is een voorstel waarbij in feite een tegenstrijdigheid uit de grondwet wordt uh, gehaald. Die tegenstrijdigheid in dat de, de koning deel uitmaakt van de regering en tegelijkertijd voorzitter is van de raad van state, dus het adviesorgaan dat de regering adviseert ja, ja dat is volkomen met elkaar in strijd dus dat moet er in ieder geval ja, ja, uit. Ja dat lijkt me zo onlogisch dat was het ook altijd en dat moet er ook gewoon uit. Ja en bovendien dat bij de, de, de, maar de het is, raad. het is een ja? minor het, ja. is, het is een minor voorstel en daarmee zie je ook hoe gevoelig dit, dit, dit, dit, dit ligt kijk een partij van de arbeid maar dat geldt ook voor de VVD. Qua politieke filosofie kunnen die niet anders dan de overtuiging hebben... dat je aan de aristocratie geen enkel recht meer toekent. De burgers zijn de baas en niet de aristocratie. Nou, de majesteit, kom ik huis. De Oranje-familie is een onderdeel van die aristocratie. En die horen dus geen aparte positie te hebben. Nou... We denken daar in Nederland verschillend over. En je kunt ook zeggen: nou ja, er zijn partijen die daar zeer voor zijn. Je moet compromissen met elkaar op een of andere manier vinden als je geen burgeroorlog wil. Wel nu, dan zorg je er dus voor dat je dat meer ergens vindt. Nou, in ieder geval, opvattingen daarover zijn in de afgelopen uh, decennia sterk verschoven. Ja, met als gevolg dat nu dit plan op tafel ligt. Ja. Volgende week komen er nog een aantal plannen. Ik zou zeggen, uh, ik, ik, ik dank u wel. en oranje oh, boven, meneer is nog niet klaar. Nee, we zijn <lacht> nog lang niet klaar ermee. <lacht> we spreken elkaar nog. Ja hoor. Dank meneer, meneer Ringeling. Dan daar. Straks het noodweer dat trok over Nederland. U hoort zo dadelijk enkele getroffenen. Verkeersinformatie, want ook de auto's uh, hebben er een beetje last van. Bij de ANWB, Dennis Mooij. Een hele goede middag. Nou, er staan inderdaad uh, veel files. 34, 135 kilometer bij elkaar opgeteld. Het gros daarvan staat uh, rondom Utrecht en bij Arnhem. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Laren en Bunschoten 8 kilometer. En op de A2 in Limburg... Uh, vanuit Maastricht, Aken Airport, naar Maastricht, 6 kilometer. En op de A15, Europort Rotterdam, bij knooppunt Benelux... is er een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn er dicht. En dat levert een file op van 7 kilometer... tussen Rozenburg en dat knooppunt Benelux. A16 vanuit Antwerpen naar Breda... tussen de grensovergang en het knooppunt Galder... 6 kilometer door werk werkzaamheden. En tot slot de A50 Arnhem-Os, tussen Renkum en knooppunt Ewijk. 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Onweer, hagel, zware buien, windstoten. In Noord- en Oost-Nederland is vanmiddag code oranje afgegeven. En het weer zorgt inderdaad voor overlast. Ronald Noorlander is van pretpark koningin Julianatoren in Apeldoorn. En u besloot om het pretpark te sluiten. Waarom? Uh, vanwege de uh, verwachte noodweer uiteraard... Um, wat daadwerkelijk ook is gekomen, hebben wij besloten om half één, kwart voor één uh, ja, het pretpark eigenlijk te ontruimen. Ja, maar doet u dat wel vaker als er, uh, dit soort codes worden afgegeven? Uh, bij mijn weten in mijn loopbaan van 17 jaar bij familie Pretpark Koningin Juliana Toren is dit uh, twee, drie keer er gebeurd. Ja, en is het terecht af, uh, achteraf gezien? Ja, zeker. Ja, als ik hoor dat uh, onze buren, de collega's van de Apel, flikse blikseminslagen gehad hebben, dan uh, weet ik zeker dat wij de juiste beslissing hebben genomen. Nee, waren er veel mensen trouwens binnen op het moment dat u besloot om de deuren dicht te doen? Uh, ja, het is nog steeds vakantietijd, dus ja, we hadden nog wel uh, een aantal uh, uh, gasten uit het noorden uiteraard. Uh, die we uiteraard uh, allemaal een vrijkaart voor een volgend bezoek hebben gegeven. Dus zodoende ging iedereen toch tevreden naar huis. Ja, dus als het weer weer uh, wat beter is, mogen ze terugkomen. Uh, nou, uh, dit jaar uh, en, en volgend jaar. En u bent nu weer open? Uh, nee, wij zijn gesloten geleden. Ah, Oké, okay. morgenochtend weer open. Nou, morgenochtend weer open om tien uur. Oké, okay, succes ermee. Sabine Laan is uit het Groningse Siddenburen. Uh, die twitterde vandaag dus vandaar dat we er ook maar eventjes belden. Uh, en ik las op Twitter dikke overstromingen hier in de straat. Hoe dik was die overstroming bij u? Naast nou, tot aan de stoeprand, zeg maar. Tot aan de stoeprand? Ja. En de rest van CD buren had die ook veel last van het, uh, van het weer? Ja, denk ik wel. Ja? Ja. Wat, wat, wat gebeurde er allemaal? Uh, nou, er was een boom omgevallen, hoorde ik. Uh, nou, ingeslagen of zo. En uh, nou, de straat stond hier onder water. Ja, meer heb ik eigenlijk niet gehoord. Nee, en het water is inmiddels wel weer uh, gedaald in de straat tenminste? Ja. Ja, hoe, hoe, hoe is dat gebeurd? Hebben jullie weggeveegd? Uh, de buurman die had de putjes had die, uh, zeg maar opengemaakt. Zodat het water er als in erin kon. Oh. Dus. Dat is handig, handig zo'n buurman. Nou, yeah. uh, sterkte erbij daar zo. En blijf twitteren, dan blijven we je volgen. Sabine Laan was dat uit uh, Sidde Buren. Uh, Friesland, daar is uh, politiewoordvoerder Anne van der Meer. Want daar gebeurde iets merkwaardigs. Want in Joure daar sloeg de bliksem in een auto. Ik dacht altijd uh, dat dat niet kon een bliksem in een auto slaan. Leider dat dacht ik ook, tot vanmiddag. Maar uh, blijkbaar kan het wel, want uh, vanmiddag om half twee vloog inderdaad de bliksem uh, in, uh, in een rijdende auto op de A7 bij Jouweren. En wat gebeurde er dan? Ja, er was een uh, hevige onweersbui bij uh, Trok over Jouweren. En er uh, was uh, ja, daar een behoorlijke klap onweer en uh, de bliksem vloog uh, eerst in het asfalt in en later uh, in een uh, voorbijrijdende auto. Ja, en wat gebeurde er met die auto? Ja, die raakte beschadigd. Uh, de inzittenden gelukkig niet gewond. Maar ja, je kunt je voorstellen dat ze ontzettend waren geschrokken. Ook met name de kinderen die achterin zaten. En wat, wat moet je dan doen? Want dan staat er dan uh, elektriciteit op zo'n auto? Uh, nee, nee, dat, uh, dat uh, valt gelukkig mee. Dat werd uh, wel gezegd. Hè. Vandaar dat de mensen in eerste instantie ook niet uit de auto durften. Maar toen medewerkers van Rijkswaterstaat en de politie arriveerden... Uh, zijn we even met hen in gesprek gegaan... en we kon ons alsnog veilig de auto verlaten. Ja, en zijn het grote gaten trouwens die in, uh, in de weg zijn geslagen? Ja, betreft drie gaten, ongeveer 20 centimeter uh, breed, en die zullen van machten worden gerepareerd. Goed. Nou, sterkte ermee. Uh, Anne van der Meer was dat, vanuit Friesland. Makko Verhoef, onze weerman. Makko, uh, dat is wel heel bijzonder, maar ook die 20 centimeter gaten in de weg, is het zo zwaar geweest? Nou ja, het is een uh, onweersinslag, een blikseminslag geweest, en daar komt ontzettend veel energie bij vrij. Uh, uh, ja, het is niet voor niks gevaarlijk, hè. als die in jou inslaat, of in mij, dan meestal kan je het niet navertellen. En ja, dat betekent gewoon dat er een enorm Krachten uh, mee gemoeid zijn. En het verbaast mij dan niet dat er inderdaad een stuk asfalt weggeslagen wordt door zo'n blikseminslag. Dus wat dat betreft is dat wel redelijk normaal. Alleen, ja, uh, uh, als je kijkt hoe uh, be Nederland bedekt is met asfalt, dan is dat misschien in totaal nog geen 1% van het totale aardoppervlak. Dus het slaat niet zo heel vaak in in asfalt. Meestal pakt het een boom, ja. omdat het toch een hoger punt pakt. En uh, dan, uh, ja, dan is zo'n boom uh, helemaal aan gort. Dat maar... hoorden we net ook he? uit Ziddelburen. Ja. Uh, zeg, zijn er nu trouwens alle buien, alle zware buien het land uit? Ja, de zware buien zijn nu het land uit. Wat dat betreft zijn alle waarschuwingen ook ingetrokken. Ik wil niet zeggen dat het uh, droog blijft of dat er helemaal geen onweer meer optreedt. Maar dat hele zware onweer met die, uh, met die enorme slagregens en ook de hagel, grote hagelstenen En, en dat erbij. het zo enorm donker wordt? Ja, nou, dat ja, donker wordt het op een gegeven moment natuurlijk toch wel als er een bui overtrekt. Maar uh, het hele zware is er gewoon uit. Dus wat dat betreft het, het, het gevaarlijke... Onweer is natuurlijk altijd gevaarlijk. Maar het echt gevaarlijke onweer, dat is een beetje, er is, is nu het land uit. En ja, ik zeg altijd maar zo: als het onweert, moet je altijd oppassen. Ik heb ja. laatst een folder gevonden op de Amerikaanse site van de NOAA van de Amerikaanse weer die zei ...thunder roars, go indoors. Dat betekent als het <laughs> moet je gewoon naar binnen gaan. Ja. Het actuele weer eh, verder, het, het regent nog wel uh, steeds. En wat gaan we het komend weekend uh, krijgen? Paraplu mee nog steeds? Ja, dat zou ik wel doen, ja. Want uh, we hebben te maken met een lage drukgebied in onze buurt... ...en dat betekent buien. Uh, als we even de avond en nacht doornemen... ...dan maakt het oosten van het land nog steeds kans op uh, toch wel langdurige regenval. En dan kan daar nog behoorlijk wat water naar beneden komen. Overigens wel gespreid over meerdere uren. En dan hebben we morgen een flink aantal buien. Het meeste in het oosten van het land, in het westen later een beetje zon. Zondag ziet er dan weer wat gunstiger uit. Dan hebben we minder buien en iets meer zon. Beide dagen temperaturen net onder de 20 graden. Dankjewel, Marco. Marco Verhoef was dat. Bij een zelfmoordaanslag in Nigeria zijn zeker 18 doden gevallen. Doelwit was het VN-gebouw in Abuja, de hoofdstad van Nigeria. Koert Lindeij, onze correspondent aan de lijn. Koert, weten we al wat er ge precies gebeurd is? Het was uh, vanuit het oogpunt van de daders van deze aanslag een, een, een heel geslaagde aanval. Een voertuig met de explosieve slaag daarin... Door twee slagbomen bij het uh, gebouw van de VN te rijden. En daarna in, uh, het, het, uh, de auto in de receptie te rammen. Waarna de explosieven tot ontploffing uh, werden gebracht. Zo stortte een deel van de eerste verdieping van het gebouw in. En daar raakten heel veel mensen be, uh, bekneld tussen het puin. En het is nu dus uh, een, urgente een urgente zaak om die slachtoffer onder dat puin weg te halen. En dan zullen we zeker het juiste aantal uh, slachtoffers weghalen. En die aanslag, is die al opgeheist? Nee, nog niemand. Uh, maar gezien, nog niemand heeft de aanslag opgeheist, Maar uh, gezien de aard van de aanslag, zelfmoordactie, uh, denkt iedereen onmiddellijk aan de radicaal-islamitische organisatie Boko Haram uit noord uh, Nigeria. Boko Haram, die heeft uh, dit jaar eerder een aanslag uitgevoerd op het hoofdbureau van politie in Abuja. En aan het begin van dit jaar wisten ze zelfs uh, bommen te laten ontploffen in een militaire kazerne. Dit is de eerste keer dat er een internationale organisatie doelwit is. Ja, dat wijst er opnieuw op dat Boko Haram vermoedelijk inmiddels samenwerkt met de terreurgroep Al-Qaeda in uh, de Maghreb. Uh, wat aantoont dat Boko Haram inmiddels internationale dimensies begint te krijgen. En dat het gevaar verder reikt dan alleen Nigeria. Ja, Want je vraagt je ja, af waarom dan de Verenigde Naties, uh, waarom pakken ze specifiek die organisatie? Nee, en nogmaals, het is dus de eerste keer dat dat gebeurd is. Wanneer die internationale connecties er zijn. Uh, dan kan je je voorstellen dat elke grote klap winst is. voor de, voor de daders van zo'n aanslag. Het is dus de eerste keer sinds 2003 hè, dat er een aanval wordt uitgevoerd op de VN. 2003 werd het VN-hoofdkantoor in Irak opgeblazen. Uh, dus wat dat betreft is het een, een, een, een nieuwe uh, ontwikkeling. Het is wel zo. Blijkt mij uit bronnen dat de VN waarschuwingen hadden gekregen in Abuja dat er een aanslag werd, uh, werd voorbereid en daarmee moet je toch eigenlijk vaststellen een beetje een afgang is voor de veiligheidsorganisaties uh, in Nigeria dat in het midden van het diplomatendistrict van de hoofdstad Abuja uh, dit uh, dit kan gebeuren dus vooralsnog de ja. eerste. Uh, de eerste afgang is voor de Nigeriaanse overheid. Dankjewel, Koert. We praten verder met Gerard van Maurik. Die werkte jarenlang daar bij de Verenigde Naties, ook in dat gebouw. Ja, ik moet inderdaad denken aan wat Koert zegt. Nigeria is de grootste leverancier van VN-vredesoldaten aan VN-vredesmissies in de wereld. Dat weten niet veel mensen, maar waar je ook gaat of staat in het kader van vredesmissies van de VN. Je komt honderden, zo niet duizenden soldaten van Nigeria tegen. Zo goed als ze dat doen in het buitenland, zo. Zo tegenstrijdig is dat met de met de veiligheids, zeg maar, om, omstandigheden in het land. Politie en het leger zijn ja. door en door corrupt. Dus als je als je bij dat gebouw aankomt bij de VN waar ik drie jaar lang in en uit liep, dan ja dan kan je gewoon je, je hand omhoog doen, ze, eh, vriendelijk lachen. Eh, en dan gaat de eerste slagboom open zonder toetsen of blazen. En dan rij je een stukje verder. En dan moet je eigenlijk parkeren, maar dat, dat, dat doen de meeste mensen niet... omdat je dan nog een flink stuk moet lopen naar de hoofdingang. En dan steek je nog een keer je hand op en je lacht vriendelijk. En dan is het, hey, how are you doing? I'm fine. En dan gaat de tweede slagboom omhoog. Ja, en dan dan ben je feitelijk al bij de ingang. Ik heb begrepen van een vriendin die in het gebouw werkt... behoorlijk overstuur, heeft het allemaal overleefd. Dat, um, kijk, het is een rond gebouw met vier verdiepingen... en alle VN-organisaties zitten daar met kantoren. Het is het UN-Huis, het VN-Huis. Met name het linkerdeel, waar UNICEF en UNDP, UNDP... die twee organisaties, daar zijn de meeste slachtoffers gevallen... Uh, helaas... Uh, uh, nogmaals, veiligheid is vlekker als een mandje. Uh, ik verwacht dat dit vaker gaat gebeuren... Uh, niet alleen uh, op dit soort organisaties en ambassades... maar ook hotels, het Hilton, het Sheraton. Uh, nee, het, het is geen vrolijk beeld. Alles is heel slecht uh, beveiligd. Nee, maar U heeft daar dan gewerkt. Werd er überhaupt uh. over, over gesproken over de veiligheid? Of misschien moet ik beter zeggen over de onveiligheid? Nee, er werd nooit over gesproken. Nigerianen zijn daar, uh, ja, zeg ik al, wat is heel tegenstrijdig met hoe ze zeg maar in dat VN-verband en vredesoperaties in het buitenland opereren, superprofessioneel. Maar in het land zelf, ja, wat Koert al zei, in het noorden, is de ene bomaanslag naar de andere. En Abuja is het strijdtoneel nu, het hoofdkwartier van politie, is een paar weken geleden of een paar maanden geleden gebombardeerd. En, en het gaat maar door. En men is niet in staat om de veiligheid te garanderen van zijn eigen mensen, en zeker niet van, uh, van internationale uh, organisaties. Dat is heel, heel erg om dat te constateren. Ja, want want dan uh, komt u, wat u net zei, uw voorspelling uit... dat we nog veel meer van dit soort aanslagen gaan zien. Daar kan je op wachten. Je kan me bellen als het weer gebeurt. Het is echt heel erg om te zeggen, maar de, de veiligheidsmaatregelen... die getroffen worden uh, zeg maar door leger en politie... zijn ontzettend corrupte uh, organisaties... waar de politiek geen hmm. enkele greep op heeft op dit moment... Ja, die, die, die, die, die maken dat bijvoorbeeld zo organisaties als Boko Haram, die, die extremistische groep in het noorden van Nigeria, op dit moment ook al gewoon aan het contacten is met, met uh, ja, West-Noordwestelijk Afrikaanse maghreb uh, al qaeda cellen En dat, dat is doet het, bekend, het ergste als je op zeggen, en zo. Ja, dat kan gewoon gebeuren. En dat doet het ergste vrezen. Nou, ik hoop niet ja. dat, dat we u snel moeten bellen, maar ik vrees het wel. Meneer Van Maurik, in ieder geval voor dit moment bedankt. Ja, ja, ja. Straks na vijf uur, veel meer, maar dan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 Wie vraagt komt verder. Dus, seminar 28 september, psychologie van het overtuigen.nl. Dit is Radio 1.